Nou, in spirituele kringen weet je misschien dat al heel vaak wordt gezegd dat we in een tijdperk komen dat er als het ware een vrouwelijke energie uh, naar kostlos waait de wereld in. Maar ik ben natuurlijk ook eerst nog een ingenieur dat ik zeg ik wil het echt zien in de maatschappij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 Houdt het je erg bezig, Herman? Dit, uh, dit onderwerp. Dit is uh, mijn specialiteit bijna. Oh, Oké, okay. nou, ja. vertel eens. Nee, dat ga ik niet. Daar uh, ga niet dat is niet mijn programma, hè? Oké, okay, nou dat horen we dan nou oh, nog. Oké. Okay. Ja, Bart, ga verder.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 Maar het leuke van mij is dat ik een man ben. Er zijn meer deel zijn vrouwen die deze boodschap ja. uitdragen. Ja. Ja, dat is ook om de zaak in balans te brengen. Ja, er ja. zijn ook vele priesters. En geen, of minder priesteressen. Ja. Moet maar te maar het grappige Bart is omdat jij een man bent. Geloven wij man in jou. Kijk. Kijk. kijk dat is, dat is, hier zakt de, de... Ja, ja oké. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Ja.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 Ik kan ook niet zeggen dat ze in een vrouwelijke zitten, want het, het, het is gewoon helemaal kan je een beetje het beeld voor, voorstellen niet alle mannen overigens die achter een kinderwagen lopen, dat hmm. begrijp ik me goed maar die mannen sommige mannen die, die voelen helemaal helemaal, geen man, er zit geen man meer in, Kijk nee. jij dat een beetje ja. Kun je daar iets over zeggen? Nou dat is leuk, als je dus kijkt, en dat komt er wel meteen op het volgende niet ook zo meteen uit um, als je kijkt naar de vrouwenbeweging zijn de vrouwen natuurlijk in het begin zijn niet als feministen geworden, zijn als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 Jij twee jij twee. En er zijn een aantal toepassingen Maar één van de toepassingen is het familiespel En dan krijg je kaarten voor je neus En dan lees je hardop voor en Bij mij is het Ik kan structuur aanbrengen En dan zeg ik hardop of ik het ermee eens ben Of ik deze eigenschap heb En in mijn geval zeg ik Ja zonder enige probleem voor de radio zeg Ja ik kan wel structuur aanbrengen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 Ja, dat kan ik. Ik geloof je. Ja, ja. die uitschaling heb je voor mij wel. Geloof je me ook? Ik geloof jou, ja. ja. ja. Absoluut. En ik ken je. Ja, ja. Wat heb jij? Wat ik heb? Nou, deze, ja. ja. Ik wil winnen. Nou, ja uh, En <hangen> ken jullie? <hangen> Is dat zo? Richard kan er wel iets over zeggen, denk ik. Nou, nee, nee, nee, nee. Eerst, eerst, eerst de eerste kaart Eerst hadden. ikzelf. Ja, ik wil absoluut wel winnen. Ja. ja. ja. Nou, mee eens.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 In het kader van masculin feminine bedoel je, hè? Nou, mag je... Nou, als het dan ook nog meer mag zijn. Een heel waarheidslievend mm -hmm. persoon. Een, een heel uh, liefhebbende persoon. Een behoorlijk masculin. Althans, dat is aangeleerd gedrag, in mijn opinie.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 25% korting. En waar is dat? Dat is in Nieuwekerk aan de IJssel. Oh.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 Eindig, helaas. Je gaat nog even de laatste muziek aankondigen. Ja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 Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, je heel erg leuk. Dankjewel. Nou, Herman, heel erg bedankt. Je hebt het weer feilloos gedaan. Graag gedaan, dankjewel. Deze zeker uh, met de pick-up. Van mij krijg je een certificaat. Dionne, heel erg bedankt voor, uh, voor het bijzijn en de agenda. Dat is uh, een inspirerende agenda. De volgende uitzending is op zondag 29 mei van 8 tot 9 s'avonds. Ik vergeet trouwens je vrouw nog. Ook heel erg bedankt voor de input. <lacht>